8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De FBI heeft zich de woede op de hals gehaald van de Amerikaanse president Donald Trump. En premier Rutte heeft in China een pleidooi gehouden voor vrije handel. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 45-plussers kunnen vanaf vandaag terecht op een vacature-site speciaal voor oudere werknemers. Het is een initiatief van oudere bond AMBO. Volgens de bond komen 45-plussers die werkloos zijn nog steeds moeilijk aan een baan, terwijl werkgevers juist wel naar ze op zoek zijn. Meer dan de helft van de werklozen is boven de 45 jaar. Volgens de AMBO kleeft er nog steeds een stigma aan oudere werknemers, zoals dat ze te duur zijn en niet productief. Werkgevers die ouderen niet uitsluiten, kunnen hun vacature kwijt op de site van de bond. De Amerikaanse president Trump is boos op speciaal aanklager Robert Mueller en de FBI. Reden is een inval bij het kantoor van zijn advocaat Michael Cohen. De FBI kreeg een huiszoekingsbevel van Mueller... om te zoeken naar bewijs voor een betaling aan pornoactrice Stormy Daniels. Cohen heeft haar 130.000 dollar gegeven... om niets te zeggen over haar seksuele relatie met Trump. De Amerikaanse president noemt de inval van de FBI een heksenjacht... en zegt dat hij bekijkt of Mueller ontslagen moet worden. De politie heeft vier mannen opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van twee mannen in Dordrecht tijdens het paasweekend. De verdachten komen uit Dordrecht en zijn 18 tot 21 jaar. Eerder werden al twee jongens van 14 en 16 opgepakt. De slachtoffers hadden een afspraak gemaakt via de homo dating app Grindr. Toen ze op de afgesproken plaats waren werden ze belaagd door een groep mannen. En gitarist Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac is uit de band gezet. Hij schreef en zong veel van de grootste hits van de band... zoals Go Your Own Way en Big Love. Er zou ruzie zijn over de komende tournee. Buckingham wordt vervangen door Neil Finn van Crowded House... en Mike Campbell van The Heartbreakers, de band van Tom Petty. Het weer in het noorden zonnig, vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe, later kunnen een paar stevige regenbuien vallen, soms ook met onweer. Het wordt tussen de 16 en 21 graden. Ook morgen is het wisselvallig met in het zuiden de meeste kans op buien. ANWB verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is niet echt een bijzondere ochtendspits, dus ook niet bijzonder druk eigenlijk. Er zijn wel een paar uitzonderlijke files op de A12, Utrecht-Den Haag bijvoorbeeld, tussen Nieuwebrug en Gouden 6 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier, want er staat een vrachtwagen met hydraulische problemen. De rechte rijstrook is daar dicht en die gaat waarschijnlijk pas om 10 uur weer open. Op de A16 Breda-Rotterdam stond even een te hoge vrachtwagen voor de drecht Daardoor was er een tunnelbuis dicht, die is weer open, maar er staat nog wel een file van 4 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Dat leidt ook tot de oponthoud op de A17 voor knopend klaar voor polder. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam veroorzaakt een auto met weg ook een lange file tussen Dinteloord en de Afrit Numansdorp. Staat daar 7 kilometer en het tijdverlies is meer dan een half uur.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 Het is uh, zes minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De FBI heeft zich de woede op de hals gehaald... van de Amerikaanse president Donald Trump. De Amerikaanse politiedienst heeft vannacht namelijk een inval gedaan... bij het kantoor van Michael Cohen. En dat is de persoonlijke advocaat van de president. De advocaat betaalde mogelijk 130.000 dollar... aan pornoactrice Stormy Daniels... om haar seksuele relatie met Trump stil te houden. Volgens de New York Times was de FBI onder meer op zoek... naar documenten die duiden op die betalingen. Onze correspondent van der Horst was er vanochtend vroeg al bij om hierover te praten en hij vertelde wat de FBI zoal in beslag heeft genomen. Ja, de FBI heeft dinsdagochtend die inval gedaan... in onder meer het kantoor van Michael Cohen... een man die dus al jarenlang de persoonlijke advocaat is van Trump... en ook hebben ze een inval gedaan in een hotelkamer van Cohen in New York. Ja, ze hebben een hele lading documentatie in beslag genomen... belastingpapieren, andere zakelijke documenten, e-mails... allemaal documenten die ook jaren teruggaan. En heel pikant de correspondentie tussen Cohen en zijn cliënten... inclusief de correspondentie tussen hem... En Trump, dat is bijzonder natuurlijk, want ja, correspondentie tussen een advocaat en een cliënt is net als in Nederland beschermd in Amerika. Dan mag de politie, in dit geval de FBI, in principe niet in gaan neuzen. Ja, dan moeten er echt hele zwaarwegende redenen zijn om dat alsnog te doen. En hoe zijn ze bij hem terechtgekomen eigenlijk? Ja, dit komt voort uit het Rusland onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller. Die doet een heel breed onderzoek. En wat er gebeurd is, is dat Muller kennelijk op belastende informatie is gestuurd in zijn onderzoek... die op zich niets met het Rusland-onderzoek zelf te maken heeft... maar wel op mogelijke strafbare feiten kunnen wijzen. En Muller heeft dit vervolgens doorverwezen naar de federale aanklager in New York. Die heeft uiteindelijk de FBI de opdracht gegeven om deze inval te doen. Nou, wat kan dit nou zijn? Je gaf het zelf al een beetje aan, hè? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de affaire, de vermeende affaire tussen Trump... En en de pornoactrice... Stormy Daniels. Trump heeft altijd ontkend dat er een affaire is geweest. Wat wel bekend en erkend is, ook door Michael Cohen zelf... is dat Cohen, de advocaat van Trump, 130.000 dollar zwijggeld... aan Stormy Daniels heeft betaald vlak voor de verkiezingsdag. Nou, mogelijk is daarmee de wet overtreden. Want dat zou je kunnen uitleggen als een campagnebijdrage, bijdrage. Hè? Want dit was bedoeld om de campagne van Trump te helpen. Zodat schadelijke informatie zo vlak voor verkiezingsdag niet naar boven zou komen. Nou, volgens de federale wet in Amerika moet je dit soort uh, gelden... door donaties laten registreren. Dat is niet gedaan. En daarom zeggen sommige experts... ja, hiermee heeft Cohen uh, de wet overtreden. Ik zei het al, Trump is woedend. Wat heeft hij gezegd? Ja, die, die slaat ontzettend uh, wild om zich heen. Hij had een uh, ja, kort persmoment dat eigenlijk over Syrië had moeten gaan. Daar was hij, zat hij met zijn minister van Defensie en zijn nationale veiligheidsadviseur. Maar hij begon meteen zelf over deze inval. Hij zei dat er is ingebroken bij het kantoor van zijn advocaat. Uh, en hij was uh, ontzettend hoest. Hij noemde het een heksenjacht. Ik heb deze going constant for over 12 maanden. Het is een an attack on our country in a true sense. It's an attack on what we all stand for. Most uh, the biased group of people, these people have the biggest conflicts of interest I've ever seen. Uh, Democrats all, or just about all, either Democrats or a couple of Republicans that worked for President Obama. Ja, hele reeks beschuldigingen uit die heren. Het is een heksenjacht, iets wat hij al vaker heeft gezegd. Wat we nog niet eerder van hem hoorden zeggen... is dat hij nu ook zegt, dit is een aanval op ons land. Hè? Dit is een aanval waarvoor wij allemaal... Voor staan. En hij beschuldigt het team van Mueller... Ja, dat ze politiek bevooroordeeld zijn. Hè. Het zijn allemaal democraten, zegt hij. Het zijn allemaal mensen uh, die afkomstig zijn uit de regering Obama. Nou, dat, dat klopt gewoon niet. Mueller zelf is trouwens een republikein. Uh, een ook pikant detail. De aanklager die dus de opdracht had gegeven... tot die inval bij zijn advocaat... Uh, dat is een aanklager die door Trump zelf benoemd is. Die komt uit het advocatenkantoor... van de voormalige burgemeester van New York, Giuliani. Dat is een politiek van Trump en in het jaar 2016 heeft deze aanklager ook de maximale donatie gegeven aan Trump tijdens de verkiezingscampagne. Dus nou net niet iemand die je als politiek bevooroordeeld zou kunnen beschouwen. Ja, bevooroordeeld, maar dan ten gunste van Trump. Dus ja, dat haalt wel een beetje dat argument van Trump onderuit. Wat zijn de consequenties, Arjen, hiervan? Ja, er staat heel veel op het spel. Allereerst voor deze aanklagers, hè, want uh, zoals gezegd... je doet niet zomaar zo'n inval bij een advocaat... en dat je dan ook nog eens de correspondentie van deze, uh, tussen de cliënt en de advocaat in beslag neemt. Dat mag eigenlijk alleen als er sprake is van wat ze hier criminele vrouwen noemen... dat er een samenzwering is tussen de advocaat en zijn cliënt om een, een misdrijf te plegen. Maar ja, dan moet je dat dan wel aantonen en zeker bij de advocaat van de president... Voor Trump staat natuurlijk ook heel wat op het spel. Want ja, wie is die cliënt van Cohen... Dat is Trump natuurlijk. Dus ja, voor hem zou dit uh, heel schadelijk kunnen zijn. Uh, andere consequenties zijn misschien in de personele sfeer. Uh, nou, hij hekelde bijvoorbeeld weer het besluit van zijn minister van Justitie... die de handen had afgetrokken van het hele rusland onderzoek. Hè, omdat hij zelf eigenlijk onderdeel is van dat onderzoek... heeft hij vervolgens overgedragen aan zijn onderminister. En dit, dat is de man die uh, uh, ja, de speciale aanklager Muller had aangesteld Nou Trump haalde andermaal uit naar zijn minister van justitie. The attorney general made a terrible mistake when he did this and when he recused himself, or he should have certainly let us know if he was going to recuse himself, and we would have used a put a different attorney general in. Ja, Andermaal laat hij zijn ongenoegen blijken over zijn minister van Justitie. Als ik geweten had dat mijn minister zich zou verschonen in deze hele zaak... Ja, dan had ik wel iemand anders aangewezen. En ook zei hij, aan het einde van dit korte persmoment... kreeg hij een vraag van, ja, gaat u nou Muller ontslaan? Uh, en dan zei hij van, nou ja, misschien moet ik hem wel ontslaan. Hè? Laten we uh, maar zien waar dit gaat eindigen. Dus hij, uh, hij speculeert openlijk ook over het ontslag van Mueller. Als hij dat doet, zou dat, dat natuurlijk meteen leiden tot een constitutionele crisis. Want zelfs een aantal prominente republikeinen heeft gezegd... als hij dat doet, ja, dan zou dat het einde van zijn presidentschap betekenen. Amerika-correspondent Arjan van der Horst was dat vanuit Washington. Er komt extra geld voor de verpleeghuizen, maar als het aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ligt, dan krijgt niet elk verpleeghuis evenveel. Als er veel geld wordt uitgegeven aan gebouwen en management, wordt die bijdrage lager. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat vaststellen welke verpleeghuizen het verstandigst met het geld omgaan. En die verpleeghuizen gelden dan als de norm bij het bepalen van de tarieven. Wouter van Soes, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van Actis, dat is de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Vindt u dat een goed plan van minister de Jonge? Ik vind het uh, vooral een goed plan uh, dat we extra investeren... in verdere verbetering van de zorg in de verpleeghuizen. Ja, maar uh, dat, is, dat is zo, maar hij, hij zegt er wel wat bij. De situatie in de verpleeghuizen is divers, uh, zoals dat uh, op veel plekken zo is. En uh, daarom is het ook goed om rekening te houden met uh, de uitgangssituatie. Um, uiteindelijk is natuurlijk de ambitie dat overal de verpleeghuiszorg verder verbetert. En, en daar is het geld ook voor bedoeld, daar moet het ook voor ingezet worden... Als spreekhuizen eh, proberen we al jaren om goede voorbeelden te gebruiken. Om de zorg op andere plekken ook beter te maken. En daar hoort bij dat de middelen daarop aangepast worden. Dus in die zin begrijp ik het voorstel. Maar vindt u het een beetje makkelijk dat hij zegt van. Uh, het moet niet meer naar het dure gebouwen en het management gaan? Dat, dat ligt natuurlijk wel goed hè? bij het publiek ook. Die zeggen ja, daar zijn we natuurlijk helemaal mee eens. Of zegt u ja, dat gebeurt in de praktijk al helemaal niet meer? Ja, dat is makkelijk en uh, dat gebeurt in de praktijk al niet meer. Dus eigenlijk is dat onzin. Het geld wordt ingezet. Het geld, nou, en nee, ik zeg niet dat het onzin is. Ik zou nooit durven zeggen wat de minister zegt dat het onzin is. Maar um, uh, in de praktijk uh, gaat het geld naar extra mensen. Gaat het geld naar extra aandacht voor de mensen in de verpleeghuizen die dat nodig hebben. En um, de kunst is, en dat is ook onze grootste opdracht, om de goede mensen te vinden. Om voldoende goede mensen te vinden. De mensen vast te houden. En als er meer mensen zijn, dan wordt het werk ook nog leuker. Maar dat is dus eigenlijk het dus het grootste probleem, om, om goede mensen te vinden op dit moment. Ja, ja dat, is, dat is het grootste probleem. En uh, daar zit ook uh, al onze effort op, van al onze leden, van alle verpleeghuizen. Om ze te vinden, en als ze er dan zijn, om ze vast te houden? Ja, om te zorgen dat het werk leuk is, dat mensen er plezier in hebben... dat we goede contracten kunnen bieden, goede arbeidsvoorwaarden kunnen bieden... En op die manier uh, zorgen dat de zorg alsmaar beter wordt op alle plekken uiteindelijk. Ja. U, u zegt van eigenlijk dat hele punt van dat er te veel geld naar de bestuurders gaat en de gebouwen. Dat is niet meer zo. Toch denk ik dat de minister dat dan ook niet voor niks opschrijft in zo'n voorstel. Dus wat betekent dat dan voor die verpleeghuizen die uiteindelijk minder geld gaan krijgen? Um, nou, het, het gaat om de inzet van extra middelen. En het gaat om waar moeten die middelen nou het eerste naartoe. Om te zorgen dat de problemen die het grootst zijn het snelst kunnen worden opgelost. En dat is de aanpak waar, als ik het goed begrepen heb, de minister naar zoekt. En dat is ook waar de NZA-onderzoek naar doet. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier doen? Dat zo snel mogelijk, op de plekken waar het hard nodig is... de zorg verder kan verbeteren en de goede mensen gevonden kunnen worden. En heel soms is daar ook verbetering van gebouwen voor nodig. Want Er zijn nog steeds oude gebouwen die zich niet lenen voor de zware zorg... en de steeds zwaarder wordende zorg die geboden moet worden. Maar uiteindelijk gaat het er vooral om... Dat we de goede extra mensen en voldoende extra mensen kunnen inzetten in de praktijk. Dank voor uw... Zodat de mensen de aandacht krijgen die ze verdienen. Sorry. Ja, Dank voor uw reactie. Wouter van Soest is al directeur van ACTIS, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Gemeenten kunnen in de toekomst mogelijk al het vuurwerk binnen hun grenzen verbieden, schrijft het AD. Nu kunnen gemeentes alleen vuurwerkverbod in bepaalde zones uitvaardigen, maar niet voor de hele gemeente. En dat gaat mogelijk veranderen. Het idee is een alternatief voor een landelijk knalvuurwerkverbod waar de VVD niets voor voelt. Volgens ingewijden van het AD is een lokaal vuurwerkverbod wel acceptabel voor alle coalitiepartijen. Een grote reorganisatie bij de Rabobank dreigt te mislukken. De bank wil afval meer dan 1500 banen bij de klantenservice en in januari hadden al 900 banen verdwenen moeten zijn, maar tot nu toe zijn er dat nog maar 200 meldt het FD. Het komt onder meer doordat veel werknemers zich ziek hebben gemeld en ook lukt het niet om gesprekken van callcentermedewerkers met klanten te verkorten. De reorganisatie valt ook 45 miljoen euro duurder uit dan oorspronkelijk gepland. Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook... verschijnt vandaag voor de Amerikaanse Senaat. En de verwachting is dat hij daar stevig aan de tand wordt gevoeld. Maar het is al duidelijk wat hij ongeveer gaat zeggen. En zijn getuigenis staat ook al op de site van de Senaat. De Facebook-baas zegt dat hij veel zaken heeft onderschat. Hij noemt zijn bedrijf optimistisch en idealistisch... maar bekent ook dat hij niet genoeg heeft gedaan om misbruik te voorkomen. Bij CNN zei hij in aanloop naar het verhoor... dat hij graag alle medewerking verleent. So what we try to do... Is send the person at Facebook who will have the most knowledge about what Congress is trying to learn. So if that's me, then I am happy to go. Zuckerberg moet na de Senaat morgen ook nog naar het huis van afgevaardigden. Een van de topfiguren van de Colombiaanse rebellengroepering FARC is opgepakt. Volgens de BBC wordt Jesus Santric verdacht van drugssmokkel. En hij zit vast in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Hij zou op het punt hebben gestaan om 10 ton cocaïne naar de VS te smokkelen. Santric is een van de vredesonderhandelaars met de Colombiaanse regering. In 2016 werd een overeenkomst getekend. Waardoor de FARC na 52 jaar de wapens neerlegde. En in ruil krijgt de groepering 10 zetels in het parlement en Sandrick zou in juli een van die zetels innemen. Maar nu is hij dus vastgezet. En het Canadese ministerie van Justitie heeft een pijnlijke fout gemaakt... bij de identificatie van de slachtoffers van het ijshockeyteam... dat dit weekend verongelukte. Daarbij vielen 15 doden en 14 gewonden. En nu blijkt dat een van de spelers die was doodverklaard nog leeft... en dat een andere jongen, van wie gezegd werd dat hij nog leefde, overleden is, meldt AP. Volgens het ministerie komt de fout doordat alle spelers veel op elkaar leken. Ze hadden namelijk allemaal hun haar blond geverfd en dezelfde lichaamsbouw. Dan de verkeersinformatie. Hoeveel kilometer staat er nu, in de Geest? Er staat uh, 370 kilometer, dus dat uh, valt eigenlijk best mee voor een dinsdagochtend. En er zijn ook nauwelijks bijzonderheden. De meeste vertragingen is er bij Dordrecht met als uitschieter de file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en de randweg Dordrecht is de vertraging ruim een half uur. Elf minuten voor half negen is het. Werkloze 60-plussers die maar moeilijk aan een baan komen, dat is nog steeds de harde realiteit. Ouderenbond Anbo komt daarom vandaag met een vacaturesite. Die is speciaal gericht op oudere werkzoekenden, werkgevers en ZZP'ers. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Werkgevers die juist zeer goede ervaringen hebben met ouderen. Zoals Jeroen van Ginkel, algemeen directeur van een telemarketingbedrijf in Leusden. Verslaggever Jeroen Schurthijzer sprak met hem. Ik zag uh, dat u iets interessants had geschreven op LinkedIn. Zo, weer een opa aangenomen. Ja, een opa. Klinkt daar ook wat boosheid uit? Punt 1, uh, wij noemen mensen natuurlijk niet zomaar opa. Maar dat komt omdat ze kleinkinderen hebben. Uh, overigens hebben we ook onlangs onze eerste oma aangenomen. Voor de rest noemen we onze mensen natuurlijk gewoon bij de voornaam. Maar wat mij heel erg opviel, is dat uh, wat oudere mensen vaak hun geboortedatum niet meer op hun cv zetten. U vindt het van een gekke. Ik vind het uh, bizar dat wij in een heel ondernemend land werken en dat we dit toestaan. Ja, toestaan dat mensen van 60, 64... dat mensen hun geboortedatum niet meer durven te vermelden. Dat is toch heel erg raar? Want die mensen hebben levenservaring, ja, werkervaring. Ook dat nog. Ja, ja er zijn uh, blijkbaar wat vooroordelen over uh, oudere mensen. Een oudere die is vaker ziek, is niet meer zo flexibel. Ja, dat wordt gezegd. Uh, alleen het punt is dat een, een jongere medewerker uh, uh, gaat vaker op stap... en uh, meldt zich dan ziek, terwijl dat waarschijnlijk niet met een ziekte te maken heeft. Hoofdpijn, hè? Uh, hoofdpijn, waarschijnlijk. Uh, dus ja, Zo is er altijd wel wat. Hè. Dus, maar dat zijn dingen die wij zelf in ons hoofd halen, maar die helemaal niet waar zijn. Vandaar dat, ja, dat ik daar ook best wel boos over ben geworden. Dat wij dus discrimineren op leeftijd, terwijl er eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen zit. We hebben hier een oma bij ons. José, ja, oma, maar u lacht er wel om, hè? Tuurlijk. Dat is geweldig. Compliment. Want hoeveel kleinkinderen? Ik heb er um, in totaal acht. Heeft u lang gezocht naar een nieuwe baan? Ja, ik heb zeker lang gezocht. Ik ben in, uh, vanuit uh, de WW bij uh, Jeroen terechtgekomen. En dat heeft een jaar of drie geduurd voordat ik echt uh, een baan gevonden heb. En wat heeft u gemerkt van die uh, discriminatie? Je wordt snel uh, te oud gevonden... Maar dat zeggen ze niet, hè? Nee, dat, dat zeggen ze niet. Je, je valt dan niet zo goed in het profiel. Dat is meestal het argument. En negen van de tien keer word je niet uitgenodigd voor een gesprek. Daar ben ik wel eens knap moedeloos van geweest, inderdaad. Want je gaat heel veel water bij de wijn doen, enkel en alleen maar, om aan het werk te komen. Ik ben van huis uit office manager. En uh, dat was eigenlijk waar ik weer in terug uh, wilde. En dat is dus, uh, nou ja, deels gelukt. Ik bedoel, uh, ik heb nu heel veel plezier bij uh, de Lead Development Company. Hoe reageert uw omgeving erop? Uh, ze zijn allemaal zeer enthousiast. Met name omdat ze vinden dat ik, uh, uh, dat ik toch een... Uh... Dat u uw talenten kunt laten zien. Yes, zoiets. Van die naart. ja. Dat klopt. Dat is toch veel beter dan dat oma ziekeneurig thuis zit. Ja, nee. Dat, dat kan niet uh, de insteek zijn. Nee hoor. We gaan even naar een opa. Jaap. Ik ben opa van drie kleinkinderen. Ik voel met name dat, dat ik niet achter de granin zit. Ik wilde eigenlijk nog betrokken zijn bij het bedrijfsleven. Maar bij dit bureau heb ik toch weer overleg situaties. We hebben allemaal dat soort extra contacten weer. Dat maakt je, ja, je leven toch wat leuker. Wat is uw achtergrond? Ik heb gewerkt bij een farmaceutisch bedrijf. En verschillende vooral commerciële functies. Dus een bak aan ervaring. Ontzettend veel ervaring, vooral op het commerciële vlak. Meneer Verginkel, dat bericht van u trouwens is... Ja. hoe vaak bekeken? Ik zag op LinkedIn 2,1 miljoen keer. Wat zegt dat? Ik had het niet verwacht. Ik, ik heb gewoon mijn ongenoegen op LinkedIn gezet. Ik was er gewoon boos over. Ik moet ook zeggen dat er behoorlijk wat reacties tussen staan... van bedrijven die er ook zo over denken. Dus dat is mooi. Ze moeten wel een beetje zelf ook bewegen. Ja, kijk, als werkgever kun je de deur openzetten... Uh, alleen vervolgens, als je iemand hebt die een, een, een dikke salescarrière achter de rug heeft en die verwacht eigenlijk dat ze zo kunnen binnenlopen voor een, eenzelfde soort salaris met een auto van de zaak en een laptop van de zaak en een mobiele telefoon van de zaak. Als je uh, maar blijft hangen in wie je was en wat je deed en je bent niet flexibel om een klein beetje je koers te gaan verleggen, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je als oudere vrij lastig aan de baan komt. Uh, je zult altijd iets je koers moeten verleggen. Dat je bij een nieuwe werkgever ook gewoon als het ware weer opnieuw begint. Zij Jeroen van Rinkel van de Lead Development Company in Leuzen. in deze bijdrage van Jeroen Schutijzer. Nieuwe muziek nu uit België. De zanger heet Eli Goffa. Dit is How About a Little Love.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 Yeah, even a drugstore at the end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 1 minuut voor half negen. de hoofdpunten van het nieuws. President Trump denkt erover om speciaal aanklager Muller te ontslaan. Aanleiding is een inval van de FBI bij het kantoor van zijn advocaat Michael Cohen. Muller had daarvoor een huiszoekingsbevel gegeven. De FBI zocht bij de inval naar bewijs voor een betaling van Cohen aan pornoactrice Stormy Daniels. In ruil voor 130.000 dollar moest ze haar mond houden over seks met Trump. Premier Rutte heeft in China opgeroepen om geen handelsbarrières op te werpen. Hij reageert daarmee op de dreigende handelsoorlog... tussen de Verenigde Staten en China. Beide landen willen importheffingen invoeren op elkaars producten. Rutte deed zijn oproep tijdens een economisch congres... en later vandaag ontmoet hij de Chinese president. Om depressieve patiënten te beschermen tegen een terugval... kunnen ze het slikken van medicijnen het best combineren met gesprekstherapie. Dat blijkt uit nieuw Nederlands onderzoek. Tot nu toe werd gedacht dat het slikken van antidepressiva alleen het beste werkte. Maar volgens de onderzoekers hebben patiënten die medicijnen combineren met therapie... 41 minder kans op een terugval.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 Ja, inderdaad. Uh, het is zo dat uh, we te maken hebben met vrij veel hoge bewolking. Maar ik heb toch wel het idee dat die hoge bewolking wat dunner is dan gisteren. En dat betekent dat de zon er gewoon weer wat beter bij gaat komen. Dat we toch weer dat lentegevoel ook gaan terugkrijgen. Maar zeker later op de dag zijn er grote verschillen. Omdat er dan uh, flinke buien tot ontwikkeling gaan komen. Die komen vanuit Duitsland het land binnenschuiven. En uh, ja, de buien hebben natuurlijk een lokaal karakter. Maar daardoor kan het wel uh, op de ene plek heel erg nat gaan worden. Met kans op hagel en onweer. Terwijl het op een andere plek gewoon droog blijft. Overigens is dat pas voor later vandaag, eigenlijk pas tegen de avond. Dus tot die tijd hebben we gewoon ja, vrijwel droog weer met uh, ja, zonnige perioden en die hoge bewolking. En die hoge bewolking die zorgt er nu bijvoorbeeld voor dat je hier en daar ook een bijzon kan zien. Vind ik toch heel leuk om te melden. Uh, als je richting de zon kijkt, niet in de zon kijken maar dan rechts of links van de zon, dan zie je misschien wel zo'n regenboogkleurige vlek en dat noemen we een bijzon. En later vandaag is er misschien ook nog wel een echte ring om de zon te zien. En dat komt allemaal door die hoge bewolking. Dat zijn kleine ijsdeeltjes die ervoor zorgen dat het licht gebroken wordt, waardoor je zo'n optisch effect krijgt. Best mooi om te zien. Ja, Elisabeth heeft hier luxe flex weer dicht gedaan. Ik ga zo even kijken hoe dat eruit ziet. <laughs> um, maar nog even het weer voor de komende dagen. Ja, zeker. Um, ja, vanavond dus die stevige buien die lokaal gaan vallen. Ook vannacht is dat nog wel het geval. Ik denk wel dat ze qua intensiteit geleidelijk aan wat minder worden. De temperatuur die vanmiddag oploopt naar zo'n 16 tot uh, ja, lokaal 21 graden... die daalt vannacht dan naar een graad of 10. En dan morgen hebben we te maken met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Ook dat zijn prima temperaturen. Maar nog steeds wel een buienkans uh, in heel Nederland eigenlijk. In de loop van de dag neemt die buienkans wel af en komt de zon weer wat vaker tevoorschijn. Zijn. En wat de wind betreft, die waait vandaag uit het oosten. Die stelt niet veel voor, zwak tot matig. En ook morgen hebben we een oostenwind. Raymond, dankjewel. Let op die bijzon, mensen. Het is gratis. Maar niet als u natuurlijk onderweg bent, want dan krijgen we daar weer problemen mee. Helene de Geest, waar staan ze stil? Nou, echt stilstaan, dat is er vanochtend gelukkig niet bij. Want er zijn eigenlijk heel erg weinig bijzondere files. Geen ongelukken, wel wat auto's met pech. Op de A10 staat er eentje bij knooppunt Amstel. De rechterrijstrook is daar dicht en de file daarachter 5 kilometer. Richting Den Haag om precies te zijn. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 9 kilometer. Daar staat nog steeds een kapotte vrachtwagen... waardoor de rechterrijstrook dicht is. Maar de vertraging valt wel mee daar, die is maar 10 minuten. Op de A16 de meeste vertraging van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug... meer dan een half uur onthoudt En daardoor ook vielen op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... tussen Zevenbergen en Knopend Klaverpolder ook ruim een half uur. Gidem Yuxo, fotograaf van de Volkskrant... onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week, 6 dagen, 12 uur per dag...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 De Doe-het-Zelf-hypotheek van Money You. Sluit hem zelf af en bespaar honderden euro's. Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis geermesjes. Bestel op amigo.com. Mannen van Nederland, Hans hier. Ho, oh, oh, ho, zo krijgen wij hier, meneer. Pardon? Ik ben Hans, hè? Hé, voilà, Mannen van Nederland, meneer Rijmers hier. Ziek hoor. Wil je perfecte service? Ga dan naar Ronnieformijn. In 15 winkels en online. Top tent. Kijk op ronnieformijn.nl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 Vijf en een half minuut over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Karel joon de Zwart. En ook Stand.nl. Karel, wat ja. is de stelling? Uh, de stelling is, we kunnen prima leven zonder Facebook. Uh, dat is natuurlijk omdat uh, CEO Mark Zuckerberg van Facebook... vandaag verschijnt voor de Amerikaanse Senaat... om zich te verantwoorden voor het lekken van ja, al die gegevens... Hè, van zo'n 87 miljoen gebruikers. En waardoor wij hier nu dus de discussie voeren... of we op Facebook moeten blijven of dat we dat moeten opzeggen. Voor veel mensen en bedrijven ja, die zijn daar toch afhankelijk van. En dat is een heel belangrijk communicatiemiddel. Aan de andere kant... Hoe ingrijpend is het om geen kattenfilmpjes, onmogelijke spelletjes of vakantiefoto's van je collega's meer te kunnen zien? De stelling is daarom vanochtend: we kunnen prima leven zonder Facebook. 0800 1101 of stemmen via stand.nl. Voetballiefhebbers die kunnen vanavond kiezen uit twee topwedstrijden. In de kwartfinale van de Champions League gaat Manchester City proberen een 3-0 nederlaag tegen Liverpool goed te maken. En in Dublin spelen de Oranje Vrouwen tegen uh, Ierland om de eerste plaats in de pool van de voorronde voor het WK voetbal. En daar ga ik over praten met uh, voetbalcommentator Armand Afsaroglu. Armand, even met dat laatste beginnen. Uh, wie is een favoriet in Dublin? Ja, dat is Oranje, de, de regerend uh, Europees kampioen natuurlijk. Het is alleen wel een lastige tegenstander, want ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld. En toen werd het 0-0. En die Ieren die, die zien ook wel dat Nederland favoriet is. Dat ze dus heel verdedigd moeten spelen en die hebben. En dat zie je toch niet vaak. Het veld in Dublin een stukje kleiner gemaakt. Wel binnen de marges, dus het mag allemaal wel. Alleen ze hebben het ietsje kleiner gemaakt, een paar meter, om ervoor te zorgen dat het spel van Nederland minder uit de verf gaat komen. Dan kunnen ze nog compacter verdedigen misschien. Ja, ja, ja. Wat slim, eigenlijk. Ja, dat hoor je toch niet zo heel <laughs> vaak. Uh, wanneer nee. is eigenlijk de plaatsing voor het WK definitief voor de Oranje Leeuwinnen? Nou, er zitten vijf landen in de, in de pool van Nederland. Nederland heeft nu vier wedstrijden gespeeld. Staat eerste en als ze eerste blijven, na in totaal acht duels, want je speelt één keer tegen, uh, tegen alle tegenstanders, dan ga je naar het, uh, naar het WK volgend jaar in Frankrijk. Dus je moet de pool winnen. Als je tweede wordt en je eindigt bij de beste nummers twee, dan ga je nog play off spelen... waar dan ook nog een, een ticket te verdelen is. Maar ja, Nederland is natuurlijk de, de huishoge favoriet om deze pool te winnen. Noorwegen zit er ook nog in. Dat is eigenlijk de voornaamste tegenstander. Maar Ierland doet het verrassend goed. En als Nederland uh, vanavond wint... Dan is het echt wel een grote stap richting dat WK. Goed, dat zijn de voetbalvrouwen. Dan naar de mannen. Want uh, ja, in Manchester strijdt de plaatselijke City, dus Manchester City in dit geval. Voor een laatste kans in de Champions League tegen Liverpool. 3-0 moeten ze goed maken. Dat was toch een verrassende uitslag, natuurlijk. Gaat dat lukken? Ja, ik, ik sluit het niet uit. Ik, uh, je, je denkt natuurlijk als Liverpool 3-0 wint de eerste wedstrijd, nou dat is klaar, inpakken. En die kunnen naar de halve finale. Maar zo is het echt niet. Want de wedstrijd tussen deze twee ploegen, we hebben er al drie eerder gezien dit seizoen. Dat, die zijn echt heel spectaculair. Manchester City won in de competitie thuis met 5-0 van Liverpool die het wel een rode kaart kregen. Maar ja, 5-0, daar zou je het mee kunnen halen. In de competitie werd het in Liverpool 4-3 voor Liverpool. En vorige week dus 3-0 voor Liverpool. Maar ja, het zijn twee hele aanvallende teams. En je ziet bijna altijd heel veel goals. En Guardiola, de trainer van Manchester City... is ook nog eens de meest aanvallende trainer die er rondloopt zo ongeveer. Dus ja, dan weet je vanavond wel, als City moet... dat ze ook ontzettend aanvallend zullen spelen. Maar City heeft natuurlijk wel een twee tik in vier dagen tijd gehad. Want afgelopen weekend zouden ze ook kampioen kunnen worden tegen stadgenoot United, dat lukte ook al niet. Dus de vraag is ook een beetje hoe zij door deze moeilijke week zijn gekomen. Van Dijk bij Liverpool natuurlijk, rots in de branding daar... Ja, uh, hij is niet de allerbelangrijkste. Want ze zijn bij Liverpool vooral heel bang over uh, Mohamed Salah. Die, dat is echt een, een derde wereldwonder ongeveer geworden nu. 29 goals in de competitie. En ze hopen dat hij fit is. En ja, dan met Van Dijk achterin. Salah voorin. Hoop Liverpool dan de halve finale te halen. Aardige wedstrijd. Nou, we gaan wel zien wie van de twee dat dan gaat worden. En wie doorgaat. Gewetensvraag voor jou nog even, Armand. Kies jij vanavond voor de voetbalvrouwen of ga je Champions League kijken? Ja, ik, ik ga toch voor de Champions League, denk ik. Oké. Okay, nou. En jij, Jurgen? Uh, ik denk het ook. Maar vooral ja. omdat die vrouwen, dat wordt een kat in het bakkie, die halen dat gewoon. En dan gaan we weer ja, ja. aanmoedigen zijn zo goed. tijdens het WK. Uh, goed zo. Nou, dat, dat is dus voor de voetballiefhebbers vanavond. Dankjewel. Armand Afsaroglu, hoe was dat? Langslepende ruzie tussen China en Japan laait weer op. Het conflict draait om een groep onbewoonde eilanden in de Oost-Chinese zee... die beide landen claimen... Ze heten de Senkaku-eilanden, volgens Japan. Maar China noemt ze de Jiao-Yu-eilanden. Een paar jaar geleden liep dat conflict ook al hoog op. China stelde toen een No-Fly Zone in boven het gebied... en begon met dagelijkse luchtpratoeiers boven de eilanden. Later werd de situatie grimmiger... toen de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis... Een, de Amerikaanse steun uitsprak voor de Japanse claim op die eilanden. Today, the Minister and I discussed the security situation, and I made clear that our long standing policy on the Senkaku Islands stands. The United States will continue to recognize Japanese administration of the islands. En artikel 5 van de US-Japan Security Treaty applies. Ja, met de stelde Tokio toen gerust dat Amerika achter Japan zou blijven staan in deze territoriale ruzie. Maar nu laat Japan zien dat het niet meer afhankelijk wil blijven van die Amerikaanse steun. Want de Japanners hebben voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een militaire eenheid opgericht die de vijand eventueel kan aanvallen. Correspondent Kelt Duits vertelde vanochtend vroeg waarom hij zijn wenkbrauwen fronste toen hij dit nieuws las. Dat is opmerkelijk omdat er een beperking is in de Japanse grondwet. En die maakt dat Japan enkel een defensieve militaire macht heeft. De zogenaamde zelfverdedigingstroepen. En deze nieuwe eenheid is vergelijkbaar met eh, het Nederlandse korps mariniers. En mariniers kunnen in principe ingezet worden voor offensieve doeleinden buiten de grenzen. Dus Japan kan in principe nu militaire kracht projecteren... en een dreiging vormen voor buurlanden. En dat was decennia lang een hevig taboe in Japan... omdat Japan volgens die grondwet zelfs geen leger mag hebben. Japan heeft overigens wel een leger. Zo'n 200.000 uitstekend uitgeruste zelfverdedigingstroepen. Maar het heeft een hele creatieve interpretatie... daarvoor gebruikt voor de grondwet... Deze zijn enkel acceptabel om, eh, als hun eh, capaciteit voor oorlogvoering... beperkt wordt tot wat minimaal is vereist voor redelijke zelfverdediging. En deze nieuwe eenheid die brengt daar dus een historische verandering in. Ja, hoe ziet die nieuwe eenheid eruit? Het is nog klein, 2100 troepen, deels in de Verenigde Staten getraind... uitgerust met lichte wapens, maar ze zijn nog ver van volledig... Inzetbaar. Er zijn bijvoorbeeld onvoldoende schepen om hun amfibische aanvalsvoertuigen te vervoeren. En hun transportvliegtuigen, de Ospreys, die zijn niet in te zetten omdat bewoners nabij Japanse vliegvelden nogal bezwaar maken tegen deze toestellen. Er zijn namelijk nogal wat ongelukken geweest, onlangs ook een dodelijk ongeluk. En dus dat heeft tot gevolg dat ze eigenlijk een beetje vastzitten op hun. Um, en dit is echt nog een allereerste stap. En Japan doet dit dus omdat ze bang zijn... dat, dat China uh, nou ja, weer, weer uh, die eilanden wil innemen? Ja, inderdaad. Japan ziet China als een dreiging. Uh, dit jaar heeft China drie keer zoveel uh, aan militaire, militaire dingen uitgegeven... als uh, Japan. 144 miljard euro... Eh, maar de regelrechte aanleiding is inderdaad, eh, zijn inderdaad die Zenkako-eilanden. Zen, en toen in 2012 Japan die kocht van de Japanse eigenaar, heeft China dat meteen aangegrepen om grootschalig de wateren en het luchtruim rond die eilanden te schenden. En Japanse gevechtsvliegtuigen die gaan nu gemiddeld zijn twee keer per dag de lucht in om Chinese vluchten weg te houden van de eilanden. Er is een hele lange zeg maar parelsnoer van eilanden van het zuidelijke eiland Kyushu tot aan Taiwan. Het is een duizend kilometer lang en, en Japan is eigenlijk op het ogenblik niet echt in staat om dat zelf te verdedigen. In het midden ligt Okinawa en daar zijn weliswaar zo'n 50.000 Amerikaanse troepen. Maar omdat Japan zelf niet in staat is om die eilanden goed te verdedigen... hebben ze besloten dat ze deze eenheid nodig hebben. En hoe is daar vanuit China op gereageerd? Nou, die grijpen het nieuws natuurlijk aan om hun eigen claim weer te herhalen. En ze noemen dit een heropleving van Japans militarisme. Maar ik denk dat we dat vooral als retoriek moeten zien. Kjeld Duits was dat, onze correspondent in Tokio, Japan. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. In de VS is een felle discussie ontstaan over The Simpsons, de animatieserie met Bart, Lisa, Homer en Marge. Aanleiding is een documentaire over de manier waarop sommige bevolkingsgroepen in films en tv-series worden neergezet. Die documentaire heet The Problem with Apu en die titel verwijst naar een figuur uit de Simpsons, dat is een Indiaanse winkelier die eten verkoopt over de houdbaarheidsdatum en die probeert zijn klanten op te lichten. En afgelopen weekend reageerden de makers van The Simpsons in de uitzending zelf bij monden van Lisa Simpson. It's hard to say. That ago and was and is now incorrect. de documentairemaakster die reageert als een van de eerste en noemt het triest. Het Kantoorleven dan. Veel mensen houden ervan, maar ook heel veel mensen niet. En voor hen kan een hond op kantoor de werktijd misschien een stukje draaglijker maken, schrijft de Volkskrant. Met een kantoorhond daalt het ziekteverzuim en de sfeer wordt er beter van, schrijft de krant. Bij een medicijnenfabrikant in Capella aan de IJssel hebben ze sinds 4,5 jaar een hond rondlopen. Dat was trouwens niet zo 1, 2, 3 geregeld, want het hoofdkantoor in New York moest toestemming geven. En toen alles rond was, meldde een collega allergisch te zijn voor honden... Maar de keuze viel uiteindelijk op een Portugese waterhond. Want die roept bijna geen allergische reacties op. En de hond gaat s'avonds trouwens gewoon mee met een van de collega's. Die is de echte eigenaar. Jonge motorcrossers in Purmerend kregen afgelopen weekend... een onaangename verrassing voor hun kiezen. Want de banden van hun crossmotoren liepen in een bos één voor één leeg. Sabotage bleek later. De jongens vonden een zwartgespoten plankje met spijkers erin... dat verstopt was onder een laagje aarde. En verderop vonden ze nog vijf andere van die spijkerplankjes. En dat was een onverantwoorde actie, zeggen de jongens bij NH Nieuws. Dat vind ik best wel kristen, gezegd. Gewoon in de ingang, niet eens op de crossbaan zelf... Dus ja, honden kunnen erin staan, kinderen, andere mensen. Je kan ook andere mensen van last zijn in plaats van ons. Ja, en wie er achter die sabotage zit is nog niet duidelijk. En h meldt wel dat omwonenden eerder al klaagden bij de omroep... over de overlast door het gekros. Dan nog een pijnlijk moment op de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Dat wordt veel gedeeld op sociale media. In een tv-uitzending over het fenomeen nepnieuws... werd een recente opiniepeiling besproken... over het vertrouwen in de grote Amerikaanse nieuwszenders. En daarbij liet de zender de resultaten uit die opiniepeiling in beeld zien. Maar daaruit bleek dat Fox News zelf... de minst vertrouwde grote Amerikaanse nieuwszender is. En dus moest het fragment snel uit beeld. So, Speaking of Fake News is a new poll out from Monmouth University. Uh, do the media report. Report fake news regularly or occasionally. 77% say yes. This is not the graphic we're looking for. Hold off. Take that down, please. Take that down. Op Facebook reageerde later nog presentator Howard Kurtz. Hij zegt dat de resultaten te vroeg in beeld kwamen. En dat er later alsnog over de resultaten gesproken is. Viele nieuws nu, heel in de geest. Het is eigenlijk een hele normale ochtendspit, weinig bijzonderheden. De meeste verdraging is er op de A16 van Breda naar Rotterdam. Eerst al een half uur op onthoud tussen Breda en de Moordijkbrug... en verderop bij Knoop en Terbrechtseplein... ook nog 10 minuten verdraging door een auto met pech. Herinnert u zich deze nog? 1967, Arthur Conley... Soulknakkers, Arthur Conley was het. Sweet soul music. Tien minuten voor negen is het. Er is weer eens ruzie bij de band Fleetwood Mac. Het is niet de eerste keer en uh, misschien ook wel niet de laatste keer. Gitarist Lindsey Buckingham schijnt ontslagen te zijn... door de andere bandleden. Hij schreef wel heel veel liedjes ook voor Fleetwood Mac. Bijvoorbeeld ook dit secondhand nieuws. Dat tegen hem gezegd hebben, Leo Blokhuis. You can go your own way. Zoiets moet er toch geweest zijn, hoor. Dat ze met zijn eigen ja. tekst op de oren hebben geslagen. Ja. Ja, ja, het is het laatste nummer dat de band ooit uh, gespeeld heeft met hem op dit moment. Dus in die zin is het wel veelzeggend, ja. ja. Maar dit staat op Rumors. Nou ja, dat is echt uh, ja. algemeen bekend. Hè. Dat album is eigenlijk tot stand gekomen uh, in het licht van allerlei ruzies tussen de bandleden onderling. Uh, niet de slechtste plaat, ja. overigens. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. Maar dat is een beetje de nee, ben... traditie binnen die band... dat ze nogal vaak met elkaar in de haren zitten. Nou ja, Rumors is dan heel bijzonder... omdat de band op dat moment bestond uit twee echtparen... en een drummer uh, die uh, een partner buiten de band had... maar die ook een huwelijkscrisis had. Is, ik weet niet in hoeverre het echt ruzie geweest is... maar het feit is dat ze... dat allebei die stellen uit elkaar gingen John McVie en Christine McVie gingen uit elkaar en Lindsey Buckingham en Stevie Nicks hadden een relatie en die gingen uit elkaar dus het is een soort ultieme echtscheidingsplaat. gepaard met het nodige drugsgebruik dus ja ruzie zal ook geweest zijn maar het was een emotioneel nogal heftige periode voor ze en dat heeft uiteindelijk het fantastisch repertoire opgeleverd laten we wel zeggen ja hij is een tijdje maar wat jij zei dat klopt wat jij zei, dat klopt. De band heeft, heeft, heeft, heeft ook eh, niet, alleen een, niet alleen in de tijd van rumors dat, eh, dat er ruzie in de band waren, maar de band heeft inmiddels een stuk of zes, zeven gezichtsbepalende gitaristen de deur uitgestuurd... of ze zijn weggelopen of ze waren ineens bij een secte aangesloten. Te beginnen bij Peter Green uit de jaren zestig, die oh ja. nog fantastische hits als Albatross en Man of the World... en eh, weet je wel, die, die prachtige liedjes to, to uh, uit het de jaren zestig. was echt van. nog een bluesband eigenlijk, hè? Ja, ja. ja. Nou, die raakt uh, verstrikt in zijn drugs. Uh, uh, Jeremy Spencer en. Uh, nou goed, we kunnen ze allemaal af. Maar de een om nog meer bizarre reden dan de ander is eruit gegaan. Dus in die zin uh, pa past het wel in de traditie van Fleetwood Mac, ja. En die, want Lindsey Buckingham, die, uh, dus, die, zeg maar, die. Dit gaat dan over de jaren zeventig en zo, toen hij erbij uh, zat. Ja. Uh, hij is al eens eerder een tijd uit geweest, toch? Ja, dat klopt. Uh, en. en... Toen is hij ook vervangen door een gitarist, uh, wiens naam even geloof ik ontschoten is, maar die nu al zegt, uh, uh, hij gaat eruit, maar ik kom er niet in. Uh, dus die is daar blijkbaar een beetje teruggesteld over. Uh, maar de, uh, Billy Burnett was dat, sorry, ik zat ondertussen even te kijken. Die, die, maar dat is niet iemand die heel erg uh, cruciaal heeft bijgedragen aan het geluid van de band. Uh, ja, dus in die zin uh, moet je bij het lied ik ook maar afwachten. Voor hoe lang dit dan weer is, uh, uh, Christine McVie is er uit geweest in 2013 was de band in Nederland live. Toen was Christine McVie er niet bij, twee jaar later kwam de band weer in 2015. Toen was Christine er wel bij, toen had je echt de originele jaren zeventig line-up. Dus het, uh, het rommelt fors daar, maar Lindsay Buckingham lijkt mij een forse adelaar. Ja, want leg dat nog eens uit, want toen hij erbij kwam, is, het, is, het, ja, is die band wel veranderd, ook qua geluid. Hij was heel bepalend, ja. hè? In 1974 gingen uh, Mick Fleetwood en uh, John McVie, wat in feite Fleetwood Mac is. Uh, Fleetwood naar Mick Fleetwood en Mac naar John McVie. Die gingen eigenlijk op zoek naar een studio in Californië... waar ze op dat moment zaten. Het zijn Britten. En in die studio hoorden ze een plaat die de technicus opzette... van moet je kijken hoe mooi deze studio klinkt. En toen zei uh, Mick Fleetwood, die zei... dit is een fantastische studio, maar die gitarist vind ik nog fantastischer. Wie is dat? En toen zei <tie> die man... Ja, dat is Lindsey Buckingham, maar die is niet los verkrijgbaar... want dit is een plaat die hij net met zijn vriendin heeft opgenomen, Stevie Nicks. Dus ik ben bang dat je die erbij moet nemen. En zo is het gegaan. En dat bleek een gouden greep. Er kwam eerst dat piekeloze album in 75, Fleetwood Mac... waar die prachtige hit Rihanna op staat. Aha. En twee jaar daarna was de hommel -les in de band... maar uh, feest uh, op de bureden van uh, de platenmaatschappij... toen rumors uitkwam. Uh, uh, en daarna heeft de band gezegd... ja, we willen ons niet in deze succesformule vast laten leggen. En toen kwamen ze met Tusk en veel experimentelere plaat... maar die toch ook wel echt als een klassieker gezien mag worden. En wat mij betreft heb je daar met die drie platen... het hoogtepunt van ja. de Lindsay Buckingham-band uh, uh, te pakken. Nou, wordt hij vervangen, is in, staat in het persbericht... door Mike Campbell, dat is de gitarist van de Heartbreakers... van Tom Petty en nieuw Finn van ja. Crowded House. Ja, daar sta ik erg van te kijken... Kijk, weet je, toen, toen uh, Buckingham en Nix erbij kwamen... Uh, toen was dat een hele nieuwe uh, uh, creatieve impuls, want dat was West Coast muziek... terwijl Fleetwood Mac toch meer een blues-achtergrond vanuit Engeland had... dus dat werd een Amerikaanse West Coast impulse, en daar kreeg je een nieuwe band van... maar ze maakten nieuwe muziek. Dat was toen heel belangrijk. De functie van Fleetwood Mac op dit moment is vooral... We gaan nog eens even kijken hoe het gaat. En we gaan de originele leden ja. al die fantastische oude hits nog eens laten horen. Ja, als Neil Finn nu Go Your Own Way gaat zingen, ik ben, dat zou vast wel werken. Ja. Maar dat is het niet per se waarom hij naar Fleetwood Mac gaat nee. in 2018. Nee. Wellicht Buckingham ooit nog weer eens terug. Je weet het nooit bij die artiesten. Dankjewel Leo Blokhuis was dat over het, uh, ja, het uit de band sturen van Lindsey Buckingham bij Fleetwood Mac. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf.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 Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wereld waarin ik ben opgegroeid is dramatisch veranderd. In de serie Onbehagen op NPO 2 verkent Bas Heine de verdeelde wereld. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Overal staan de idealen van de verlichting onder druk. Grote verwachtingen en de harde realiteit. Vanavond 5 over 11, Human VPRO, Onbehagen.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 Vergroot uw wereld. Lees nu de Volkskrant vanaf 2,50 per week. Ga voor de actievoorwaarden naar volkskrant.nl/slash actie. Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis scheermesjes. Bestel op amigo.com. Mijn dochtertje is gisteren haar paarse, paarse p... vergeten. Paarse p... Ken je deze Ora-reclame nog met de paarse? P...? Ga naar ora.nl en maak kans op zo'n opblaasbare paarse. P... Ora, direct geregeld.